Eén voor één worden ze door de politie weggehaald. De verwachting is dat de trein met kernafval morgen in Gorleben aankomt. In de Eredivisie heeft Rora thuis met 3-1 gewonnen van Herakles. Alle doelpunten vielen in het laatste half uur. Nac Breda speelde met 2-2 gelijk tegen Heerenveen. En in Venlo speelde hekkensluiter VVV tegen, derde, tegen de derde ploeg van onderen de Graafschap. De Graafschap won met 2-1 en nam zo verder afstand van de Limburgers.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 Met Ronald Boot. We horen het al. Er wordt nog gevoetbald bij PSV Groningen. We gaan naar de schiettent in Eindhoven en die uitkamp. Ja, een beetje aan beide kanten hoor, Ronald, maar het is wel 5-1 geworden. Een prachtig paasje van Wijnaldum op Tim Matafs, ex Groningen en die haalde uh, nou redelijk uh, verwoestend uit. Onder van door de keeper van FC Groningen, tegen zijn oude ploeg. Scoort hij, hij is dus Timmer 5-1 voor PSV tegen FC Groningen. U krijgt straks natuurlijk alle karakteristieken. En we komen ook nog terug bij het buitenlands voetbal. Santa Esmeralda deed een vergeefse poging om het beter te doen dan de Animals... met Don't Let Me Be Misunderstood. PSV Groningen 5-1. Nog steeds, Andy? Ja, nog steeds, Ronald. 61,5 minuten gespeeld. Uh, ruim een kwartier dus in de tweede helft. En Groningen heeft wel een paar kansen gehad, hoor. Tadic, uh, goede reactie, uh, reactie van uh, Isaacson. En Burnett die had er echt in gemoeten. Kon alleen uh, vrij inschieten vanaf de penalty stip... Maar deed dat niet goed genoeg en schoof de bal langs het doel van Isaacson. Dus 5-1 door dat mooie doelpunt van Matafs op aangeven van Wijnaldum. Nu vrije trap voor FC Groningen dat werkelijk achterin dramatisch is. Maar ja, dat, uh blijkt ook wel uit vijf doelpunten tegen. Het hadden er nog veel meer kunnen en moeten zijn. Met name in de eerste helft. Maar nu dan de vrije trap. Die Sparf gaat nemen. Sparf wacht lang. en zoekt dan in de diepte invaller Pedersen. En vindt Pedersen. Maar Pedersen kan de bal met moeite binnen houden. Levert hem dan in. Maar dan levert ook Manolev de bal in. En kan Groningen weer in de avond gaan via Tadic. Tadic wordt van de bal afgelopen door Stroopman. En dan is het Wijnaldum. Die wat leuke aardigheidjes achterin uithaalt. En de bal richting Toivonen speelt. Hij heeft er wel zin in bij. Op elk uh, gedeelte van het veld probeert hij wat gallery play te doen. En dat uh, vindt het publiek wel mooi. Maar ondertussen is er wel balbezit voor Holla. Geeft hem aan Sparf. Sparf, uh, bal binnendoor doorgespeeld naar Pedersen. Pedersen glijdt weg en uh, valt over de bal. En dan kan uh, Marcelo met die bal aan de voeten gaan lopen. Uh, dat is buitenspel. Daar moet je voor vlaggen. Dat doet hij nu ook, de grensrechter. Maar scheidsrechter zegt de bal is in de handen van Van Loo gekomen. Dus spelen we gewoon verder met Virgil van Dijk. Die uh, zwaar tegenvalt. Groot talent, maar vandaag even niet. Achterin met Ivens de Achilles Hiel van FC Groningen. Heeft de bal gespeeld naar Andersson. Andersson terug naar Van Dijk. Van Dijk bal breed naar Ivens. Ivens nu kijkend naar voren. Maar houdt de bal nog even bij zich. En moet hem dan weer breed spelen op Van Dijk. Die wordt opgejaagd door Mertens en door Matafs. En geeft de bal dan weer snel terug aan Evans. Maar ja, Ivens weet er echt helemaal niets mee te doen. Geeft hem dan maar heel dichtbij aan Tadic. En Tadic komt weer helemaal terug op eigen held. Speelt de bal helemaal terug naar Brian van Low. Ja, en als je dan met 5-1 achter staat en we zitten... Al in de 64e minuut. Dan ziet het er niet echt eruit dat dit een hele spannende wedstrijd gaat worden. Als Van Lo de bal nu dan naar voren ramt. En Marcelo de bal niet echt lekker op het hoofd krijgt. Maar aan de zijkant Jetro Willems de bal naar voren speelt. En dan kan Stroopman de bal meegeven aan Dries Mertens. Mertens probeert langs Van Dijk te komen. Lukt niet. Van Dijk krijgt er een voet tegenaan tegen de bal. Bal over de zijlijn. En dan heeft Mertens snel gegooid op Stroopman. En krijgt hem terug van Stroopman. Mertens zoekt achterlijn op. Heeft de bal nog altijd bij zich. Moet dan met de voorzet gaan komen. Heeft een goede voorzet in huis. En dan Wijnaldum die de benen hoog springt. En de bal maar net niet goed raakt om hem in het doel te koppen. Bal gaat naast het doel van Brian van Loo. Maar het is duidelijk, één richting verkeer. Lens gaat ook nog komen voor PSV. En die gaat er af aan Labiat natuurlijk. Labiat naar de kant, Lens erin. Slecht nieuws voor Efse Groningen. Roda versloeg eerder op de avond Herakles met 3-1. Alle goals vielen naar rust. En de eerste twee waren van Mats Jonker. We dachten dat hij niet meer kon. Wat? Goals maken? Nou, ik heb een bepaalde training gemaakt deze week. Dat is uh, nou, een tijdje geleden. Uh, dus ja, dat was heel fijn. Ja, het is er opluchting nu om die reden? Ja, persoonlijk, maar ook wel voor de ploeg, denk ik. Um, sowieso dat je wel twee scoren kunnen hebben en niet alleen maar Malky. nog <laughs> belangrijk dat je drie punten pakt en, en eigenlijk helemaal weer in de middenmoot aansluit. Met ook drie, uh, drie wedstrijden voor de ploeg waar je ook wel punten kunt halen. Dus um, het was sowieso een mooie avond. Maar als je uh, 20 en 21 goals maakt in de afgelopen twee seizoenen en nu na 13 wedstrijden nog op één staat, ga je dan twijfelen?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 Ja, ik denk dat de mensen dan een kaartje hebben gekocht, uh, wel zat te balen de eerste helft. Uh, maar ja, goed, je gaat wel naar huis met een goed gevoel, denk ik. En, ja, inderdaad, met, met een overwinning en een paar leuke aanvallen en, en mooie goals en, en een beetje spanning ook wel. Wat was er in de eerste helft allemaal niet goed dan? Waarom het zo saai werd? Ongeveer alles. Ik denk dat, uh, dat wij heel veel balverlies leed, um, saai ook. Uh, en ja, wij stonden niet zo heel goed zoals wij wilden. In, in de rust hebben we iets mee omgezet met, met de doorschuim van achterin. En daardoor kwam er iets meer in het spel. En kon je blijven doordrukken. Dan zag je ook de eerste 20 minuten in de tweede helft? Druk je ja, alleen maar naar voren. En dan kwam het doelpunt ook wel uit, en, of allebei. En dan uh, ga je gelijk. Mag uh, ja, je voetballen. Hoe is het nou met jou persoonlijk? Want jouw contract loopt af na dit jaar. Uh, ga je het nou bijtekenen of heb je eigenlijk al besloten dat je terug naar Denemarken wil? Nou, ik ga alleen maar roet mee. <laughs> roet voor me staat hier. Nou, nah, ik weet het nog niet. Ik, uh, ik heb wel naar mijn zin hier. En, ja, ik heb deze week blijkbaar aangegeven dat ik heel graag naar Denemarken wil. Ik heb... Nou, dat heb ik inderdaad ergens gelezen naar een Deense topclub. Het liefst in de buurt van Kopenhagen. Ja, zo was het wel vertaald uh, naar Nederland. Maar goed, ik, ik heb... Maar is dat niet waar dan? Dat was een interview in Denemarken? Ja, nee, ik heb gezegd dat dit wel een optie is. Um, als je zes jaar in Nederland zit en je contract loopt af en je, en je 31 bent in de zomer. Ja, dan, als ik ooit uh, in Denemarken wil voetballen, dan is het wel nu. Maar dat, dat hoeft mij niet per se. Ik kan ook wel hier in Rotterdam, ik kan ook ergens in Nederland, ik kan ook in Australië. Dat, dat weet ik niet allemaal niet. Ik, ik heb het allemaal zin hier en uh, ik zie wel wat afkomt. En ik ben sowieso blij met wat, uh, wat ik heb kunnen bereiken. Ja, toen doen we in mijn loop aan. Ja, maar dit klinkt wel alsof je aan het afsluiten bent. Nee, niet zo. Maar ik heb gewoon heel veel mogen mee. Maar ik ben topscore van Denemarken geweest. Topscore Nederland op een gegeven moment. Uh, het een al bereikt. Dus of ik nou uh, het een of het ander bereik van de zomer Maar dan moet ik even kijken. Ik, uh, ik kijk wel wat ik het leukste vind. En uh, ja, dat zien we wel door de, door de lente. Met Paradise en Andy Houtkamp. Ja, ik zeg net tegen Pim van der Bos onze regisseur. Die plaat is zo mooi, die moeten we maar niet onderbreken. Laatste seconde van die plaat, 6-1. Toivonen. Het is uh, een, uh, echt een, een, een kermistent hier, hoor. Er wordt geschoten richting het doel. En die verdediging van Groningen is vandaag zo zwak. Maar er gingen weer prachtige bewegingen aan vooraf. Van onder andere Lent en ook uh, van uh, Wijnaldum. Een uh, goed hakje overigens van de invaller Timothy de Rijk... Die ervoor zorgde dat de bal terug bij Lens kwam. En eh, waardoor Lens de bal hard op doel kon schieten. Brian Verloo de bal nog tegen kon houden. Maar toen was het de ingeleidende Toyfone. Die ervoor zorgt met zijn, eens even kijken hoeveel zijn doelpunten, Zijn achtste van dit seizoen. Dat hij eh, 6-1 op het scorebord staat. En ik zei het al, tien jaar geleden was het 8-0. Toen drie keer Jan Vennevor of hesseling En nu dus 6-1. En we hebben nog 18 minuten te gaan. Er valt nog wel wat te doen aan de grootste nederlaag ooit. Van FC Groningen. En FC Groningen, ik moet het eerlijk zeggen. Ik vind een prachtige club. Maar vanavond uh, spelen ze met name achterin als uh, natte kranten. Het is echt uh, niet om aan te zien. Alles mag maar van PSV uh, er doorheen lopen. En dat gebeurt ook. PSV publiek natuurlijk erg blij. Ook met het oog op volgende week. Uitwedstrijd tegen Feyenoord. En dan is... Uh, Zo'n oorwassing tegen FC Groningen, waar toch wat tegen aangekeken werd, is wel heel prettig. Nu gaat PSV weer in de aanval met uh, Toyfone Walbreed. Goede opening op Manolev. Manolev moet hem doorgeven aan Lens. Doet hij niet, hij houdt hem nog bij zich en gaat dan de voorzet geven. Is uh, erg scherp, maar kan nog net worden weggetikt door verdediger Evans. En dan levert dat een hoekschop op voor PSV. Het is pas de derde hoekschop, dus meer doelpunten dan hoekschop in deze wedstrijd voor PSV. En uh, die hoekschop gaat vanaf de linkerkant natuurlijk door Kevin Strootman genomen gaan uh, worden... De hoekschop vanaf de rechterkant met het linkerbeen van de International. Die zo goed in vorm is bij PSV. En dan kijken of de lange mensen die mee naar voren zijn. Zoals de Rijk, zoals Marcelo en natuurlijk Matas en Toivonen zijn goede koppers allemaal. Of die bereikt kunnen worden. Dan komt die bal gaat op het hoofd van Toivonen En die komt de bal maar net naast het doel van Brian van Loo. Die al zes keer naar het net is moeten lopen om de bal eruit te halen. Zes, dat was precies het aantal doelpunten dat FC Groningen tegen Feyenoord scoorde in het voordeel. Nu. Nu dus zes tegen PSV. Wel eentje gescoord zelf via Niklas Pedersen. Maar het is een zware zwarte avond voor FC Groningen. Eerder vanavond uh, eindigde Roda tegen Heracles in 3-1. Bas Tegelen praat na met de trainer van de Almeloers, Peter Bos. Waar gaat het in jouw ogen mis vanavond? Nou, er zijn wel meerdere dingen vandaag misgegaan. Ik vond, vond een gelijk opgaande wedstrijd. Waarin wij wellicht de eerste helft misschien nog wat betere kansen kregen dan, uh, dan Roda.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 Dus ik vind het een onnodige nederlaag, maar, maar wel terecht. Heb je nou het gevoel dat je... Je speelt vandaag 3-4-3 met drie mensen achterin... in plaats van de gebruikelijke vier. Heb je nou het gevoel dat ze ook om die reden een beetje aan het zoeken zijn? Nee, helemaal niet. Dat heeft daar niks mee te maken, omdat zij spelen met twee spitsen. Dus normaal gesproken schuif je aan de kant van de bal een vleugelverdediger door... en sta je dus ook met drie mensen achterop. Nou, zoveel verdedigers hebben wij niet meer. Dus stel ik er gewoon drie op die constant achter staan. En ik vind dat we daar ook niet mee in de problemen zijn geweest. Als je de eerste goal ziet, daar was niks aan de hand. Maar die verwerken we slecht. De Wierik was dat overigens? De tweede daar zo. Die valt uit een corner bij de tweede paal. Wat natuurlijk ook niet mag en kan. Dus dat heeft niks te maken met dat je met drie man achterop speelt. Integendeel, ik vond dat wij goed stonden. Omdat we de eerste helft het initiatief hadden. Grip op de wedstrijd hadden. En aan het voetballen kwamen. En dat was met name omdat wij dus niet in ondertaal op het middenveld kwamen. Nou heb je eigenlijk in de aanloop naar deze wedstrijd al gezegd... een van onze problemen, als je het zo mag noemen... is dat we wel vaak de bal hebben, maar er te weinig mee creëren. Is dat ook een beetje wat je dan met name zeg maar dat eerste uur gezien hebt? Ja, dat is waar. Maar ik moet zeggen dat... Oké, okay, dat was misschien met een afstandsschot van Willy Die bal onderkant lat. Uh, Douarte kwam op de 16 goed door naar een goede aanval. Die terug werd gelegd. Uh, die schoot, die verrichting werd veranderd van een cornerwet. Sammy die nog een keer op de achterlijn doorkwam. Dat zijn, dat zijn wel... wel. Als je iets beter weet uit te spelen, zijn dat zijn to dat goede mogelijkheden. En, uh, dus daar zijn we mee, mee bezig. Maar goed, dat kan het misschien ook niet van de een op de andere week. Nee, dan nou heb je de top drie achter de rug: AZ, PSV en Twente. Um, daar doe je het eigenlijk, je krijgt maar één punt, maar je doet het eigenlijk in die wedstrijden goed. Verwacht je dan misschien om die reden wel dat je juist nou bij Roda de punten meeneemt. Was dat het idee toen je de bus instapte? Ja, maar dat idee hadden we ook bij PSV hoor. En uh, de kans dat je ze bij Roda hebt, zijn natuurlijk groter normaal gesproken dan bij PSV of bij, bij AZ of bij Twente. Maar we stappen altijd de bus in om de punten mee te nemen. Zo zijn we ook aan deze wedstrijd begonnen. Uh, en dat ging ook redelijk moet ik zeggen, maar uh, de tweede helft hebben we het behoorlijk laten liggen. Walks into the room, Feels like a big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 What's to my braces? Water in a hole where the girls around And curves in all the right places oh. Big girls, you are beautiful oh. Big girls, you are beautiful.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 Big girl, you are beautiful. Mika was dat. Het is eigenlijk alleen nog interessant hoeveel het wordt bij Andy Houtkamp. Ja, want het staat 6-1 in het voordeel van PSV. Maar als je nou hebt over dom... en ik uh, beticht voetballers niet uh, graag van domheid... maar volgende week tegen Feyenoord. Moet je voetballen? Belangrijke wedstrijd Marcelo is de enige speler van PSV die op scherp staat. Dus een gele kaart betekent dat je volgende week eh, niet mee kunt doen tegen Feyenoord. En je maakt zo'n harde, domme overtreding op het midden van het veld bij een 6-1 voorsprong. Waardoor je volgende week eh, Feyenoord mist, want je krijgt een gele kaart. Dan zou ik als Fred Rutte zijn daar toch een hartig woordje mee praten. Want dat is totaal overbodig en eh, gewoon dom. Ik kan niet anders zeggen. 6-1, balbezit voor PSV. Lens heeft de bal. Zijn allereerste actie was een hele beste te draai schoot hij de bal in. En die kon nog net gestopt worden door de keeper van Low En nu geeft hij een goede paas. En is het Wijnaldum die probeert het. Ja, hij, hij hinkt op twee gedachten. Zal ik hem heel hard schieten? Of een uh, wimpertje over keeper van Low. Het kwam ergens tussenin. Maar de bal gaat over het doel. En dan komt er een leuk moment. Want Tim Latas gaat naar de kant. En tien jaar geleden scoorde hij drie keer in de wedstrijd tegen FC Groningen. Toen werd het 8-0. En die drie keer de allerlaatste, de nummer 6, 7 en 8 kwamen van de voet van Jan Pennagorves. In Engeland, de man met, naam, met de langste naam op het shirt ooit. Uh, hij is er ingekomen voor Tim Metafs. lachende gezichten natuurlijk op de bank. En kijken of Lange Jan nog iets uh, leuks kan. Eh, uithalen in die laatste 10 minuten. Het zou uh, leuk zijn, we hebben 81 minuten gespeeld. Plus nog wat extra tijd krijgen we erbij als eh, Toifon een heel best paasje achter het standbeen geeft. En dan probeert Stroopman het met een hakje gaat de bal via een verdediger nog over de zijlijn. Dat mag ik wel, als je zover voorstaat dat je ook nog een publiek probeert te vermaken met hakjes en met uh, gallery play. Nu is het Stroopman die de bal heel even had, maar met heel veel moeite wordt er de bal opgevangen door Toifonen. En dan kan PSV weer aan de volgende aanval beginnen. Uh, en dat uh, doen ze met de man die ik zo uitgebreid uh, uh, complimenteerde. Marcelo, die de bal breed geeft aan de Rijk. Het staat na 82 minuten te spelen nog altijd 6-1 voor PSV. VVV verloor eerder vanavond van de graafschap. Hoewel VVV lange tijd op een 1-0 voorsprong stond door Uchebo. Maar Poupon maakte gelijk. En in de slotfase was het zelfs Roze die de graafschap de winst bracht. Ja. Jurie Roze, wat een Onverwacht succes. Ik neem aan dat jullie al getekend hadden voor één punt hier. Ja, en nou, als je 1-0 uh, achterkomt, dan uh, moet je eerst, eerst bekkelen voor de 1-1. En uh, ja, daarna was het denk ik een open wedstrijd. En als je hem dan gewint, uh, ja, ben je wel zeer opgelucht. Ja. Waaraan hebben jullie dit te danken, denk je? Nou, ik moet zeggen, de eerste helft begonnen we niet zo heel best. Uh, maar er zijn wat, over, wat, wat overwicht. Maar uh, ik denk als je op basis van de tweede helft kijkt, dat, uh, dat we het gewoon terecht gewonnen hebben. We, we waren de enige ploeg die probeerde te voetballen, zei je. We waren puur gericht op de, op de snelheid voorin, de ballen eroverheen. Waren ze ook wel gevaarlijk mee, maar ja, ik denk dat uh, als er eentje het moeten winnen, dat wij het zeggen. Ja, waarom? Nou, omdat ik vond dat de tweede al beter waren. En uh, zij gingen te ver achteruit leunen en echt, uh, echt hopen op individuele kwaliteit. En uh, wij proberen het gewoon als team. Ineens waren jullie razend gevaarlijk als zij bovenliesleden. Ja, nee, daar moeten we ook vaker gebruik van maken. Wij hebben op de linkerkant ook veel snelheid. Dus uh, ja, daar moeten we inderdaad vaker gebruik van maken. Hoewel zij wel heel veel ruimte weggaven ook daar. Uh, zij hadden ook op een gegeven moment zo uh, in het eerste deel van de tweede half de 2-0 kunnen maken. Voelde jullie op een gegeven moment ook dat zij mentaal aangeslagen waren? Zeker na de 1-1? Ja, dat gevoel had ik wel in het veld. Ja, dat ze ja, niet meer de kracht hadden om, uh, om echt nog aan te zetten. Ze kregen nog wel een grote kans. en uh, Via de rug van Jochem, volgens mij, die pakt Yves heel goed. Maar uh, ja, ik denk, uh, ik denk wat ik zal zeggen, op, de, op basis van de tweede elf, gewoon terecht overwinnen. En als je dat gevoel krijgt, voel je natuurlijk in de persoonlijke duels ook steeds groter worden. Ja, precies wat je zegt, dat we ook steeds meer duels gingen winnen. En, uh... en je bent toch geen kleintje? <laughs> nee, nee, nee. nee, maar gewoon als team ook. En uh, we hadden het middenveld meer in de handen. En, ja, vandaar dat konden we, konden we wat prikken naar voren. Dus uh, was, uh, het tweede was wel op zich wel aardig. Is dit een tikkie voor VVV? Ik hoop het wel, ja. Ik hoop het, wel. Het, is, uh, het is voor ons in ieder geval een opsteker. En uh, is het gat nu uh, zoals jullie het willen hebben? U, als je het vergelijkt met het voorseizoen? Nou, kijk, ja, we hebben het hele tijd over vorig seizoen. We hebben een heel andere helft als vorig seizoen. Dus uh, je moet er eigenlijk niet naar kijken. We moeten gewoon nu wedstrijd bij wedstrijd uh, bekijken. En uh, iedere wedstrijd waar we punten kunnen halen, moeten we het gewoon doen. Ja, hoe zou je deze wedstrijd tot slot omschrijven? Ga je jubelen? Nou, gewoon een degradatie. Duel, denk ik, niet, uh, niet best. Maar. Uh, het maakt ons allemaal niet uit, maar neem er drie puntjes mee. En dat zei Juri Rozen, de maker van de winnende goal... de 2-1 voor de graafschap tegen VVV. We worden hem in gesprek met Philip Koken... en die ging daarna naar de verliezende coach, Klen de Boek. Klen. Heb je al een goed antwoord kunnen vinden op de vraag... hoe hebben jullie deze wedstrijd kunnen verliezen? Ja, ik denk dat wij gewoon uh, inderdaad de wedstrijd hebben verloren. We hebben ze gewoon uh, weggegeven op een moment dat er uh, eigenlijk niks aan de hand was. Ik denk dat wij tot uh, zolang het 1-0 was de wedstrijd onder controle houden. En dan ging uh, ja, die 2-0 meer in de lucht dan de 1-1. Het is eigenlijk bij een, uh, bij een dodelijk balverliezen en een dodelijke counter dat we de 1-1 slikken. En dan uh, krijgen we een gigantische kans op, op 2-1 met Moussa. Die wordt dan gemist en dan zie je gewoon dat, uh, ja, dat eigenlijk die ploeg uit elkaar valt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 Na het eindsignaal zag ik Moussa er helemaal doorheen zitten. Die was helemaal alleen in zichzelf. Neem je hem wat kwalijk? Want niet alleen levert hij daar de bal in waar een goal uit komt. Hij mist ook een enorme kans. En als hij die benut had, was er ook weinig aan de hand geweest. Nee, ik vind nooit in een voetbalwedstrijd moet je niemand iets kwalijk nemen. Kijk, het missen van kansen behoort tot het voetbal. Vorige week heeft hij een belangrijke bal gemist, vandaag weer. Maar dat is niet helemaal voetbal, dus dat moet je niemand kwalijk nemen. Ik kan alleen niet goed begrijpen waarom dat op een gegeven moment de organisatie volledig is weggevallen. Dus je wijdt het aan de hele organisatie van jouw ploeg. wijt je het ook een beetje aan onvolwassenheid dus? Ja, onvolwassenheid is misschien veel gezegd. Kijk, uh, ik denk dat er genoeg ervaring op het middenveld staat om die boel op dat moment te regelen. En dat is op bepaalde momenten vandaag niet gebeurd. Uh, je zegt, we moeten hier heel veel lessen uittrekken. Uh, is daar nog de tijd voor? Want we zijn toch al redelijk in het seizoen nu gevorderd. En uh, je staat nu in de laatste. Ja, maar elk moment is een leermoment he, in voetbal. Dus wat dat betreft uh, moet je nooit de hand ook gooien. Zoals ik zei, er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen. Dus uh, wij moeten gewoon uh, zien dat we de fouten die we vandaag gemaakt hebben, dat we die niet meer maken. Tot slot, nou ja, logischerwijs zijn de spelers bijzonder ontgoocheld naar zo'n wedstrijd. Wat kun je nog tegen ze zeggen om ze op te beuren? Nou, ik denk dat je beter vandaag niks zegt. Ik denk dat dat uh, overbodig is. Dat komt toch niet binnen vandaag, denk ik. Maar morgen gaan we gewoon met z'n allen aan tafel zitten... en dan uh, moeten we weer verder. Videootje kijken nog van deze wedstrijd? Ik ga er nog wel kijken vandaag, maar ik denk de spelers niet. in de Tantrums, met dear Mr. President. Uh, PSV Groningen, je mag het afmaken hoor, ik en die houdt dat. Nou, dat is leuk. <laughs> het is afgemaakt. <laughs> <laughs> Drie seconden, extra <laughs> tijd bijgetrokken. Drie seconden, 6-1 overwinning voor PSV. En uh, zes verschillende doelpuntenmakers, dat is toch wel aardig. Het werd uh, 1-0 door Stroopan, 2-0 Mertens, 3-0 Labiat, 4-0 Wijnaldum. Uh, uh, 5-0 Nee, uh, 4-1 Peters, Petersen. <laughs> ja, 4-1 Petersen, uh, net naar Rus was dat. Uh, nou dat uh, vlak naar Ruslijn hadden we al meteen dat scoort. 5-1, maar Tafs en 6-1 Toijfonen. Jan Venniger of Hesseling, geen bal geraakt. 10 minuten in het veld, speelt dus een foutloze wedstrijd. En zo is het 6-1 voor PSV. En gaat PSV met een gerust hart volgende week naar Rotterdam. Want het is een mooie overwinning thuis tegen FC Groningen. 6-1. Oh, dat bal! Het Langs voetbal langs de lijn. Doelman Tim Krul was in de Engelse Premier League de grote uitblinker bij Newcastle United in de uitwedstrijd bij Manchester United. De derde keeper van Oranje hielp zijn ploeg met een serie prachtige reddingen aan een 1-1 gelijkspel. Zelfs Sir Alex Ferguson, de manager van United, was onder de indruk van Krul. No way. I mean, he's of to take three or de today with a chance to be hard. Then there was a bit of bad luck in terms of shots were blocked in the line. The goalkeeper two or three fantastic saves. And we missed two of three gladen chances. So it was a mixture of the types of chances we were getting today. Normaliter maken we altijd wel een paar doelpunten uit de kansen die we krijgen, maar vandaag hadden we pech en een keeper tegenover ons met een paar fantastische reddingen. Al dus Ferguson. Manchester City kan morgen van de misstap van United profiteren. De koploper neemt bij winst op Liverpool 7 punten afstand van United. Ook Tottenham Hotspur heeft inmiddels minder vriespunten dan de regerend kampioen. Spurs won zonder de geblesseerde Rafael van der Vaart... met 3-1 bij West Bromwich Albion. Chelsea was met 3-0 te sterk voor Wolverhampton Wanderers. Everton met John Heidinga in de basis... won de uitwedstrijd bij Bolton Wanderers met 2-0. Thomas Vermalen vertolkte een hoofdrol bij Arsenal in het duel met Fulham, de ploeg van trainer Martin Jol. Vermalen passeerde eerst zijn eigen doelban, maar bezorgde Arsenal met een rake kobbel alsnog een punt. Stoke City won met 3-1 van Blackburn. Norwich City versloeg Queen's Park Rangers met 2-1 en Sunderland verloor van Wigan Athletic 1-2. City uit Manchester gaat een kop, 34 uit 12. Dat zijn er vier meer dan Manchester United. Dat heeft er 30, maar bovendien uit 13 een wedstrijd meer gespeeld. Derde is Tottenham, 28 uit 12. Vierde Newcastle United, 26 uit 13. En dan volgt Chelsea met 25 uit 13. En Arsenal met 23 uit 13. Morgen dus Liverpool tegen Manchester City en Swansea tegen Aston Villa. Na een stroeve start is Borussia Dortmund in de Bundesliga helemaal terug in de strijd om de landstitel. De regerend kampioen versloeg Schalke 04 in de derby met 2-0 en gaat daardoor voor het eerst aan de leiding. Bij Schalke speelde Oranje International Klaas-Jan Huntelaar de hele wedstrijd mee. Schalke-coach Huub Stevens weet precies waarom zijn ploeg verloor. Dortmund is duidelijk in ontwikkeling weiter als als vier. En wensen ze dan ook nog denk drie, vier spelers hier normales niveau halen dann ist das so wenig, dann kannst du nicht als Mannschaft eine Leistung bringen und dann verlierst du auch schon ein Spiel. In bestimmten Situationen hatten wir einige, die waren noch, glaube ich, mit der Gedanken bei der Schule und, und hier äh, waren einige, die waren richtig mit äh, der Geist dabei, um äh, ein Derby zu bestreiten. Dortmund is duidelijk verder in zijn ontwikkeling dan Schalke. En als maar drie of vier spelers voor ons hun normale niveau halen, is dat gewoon te weinig. Daarnaast was er een aantal spelers met hun gedachten heel erg anders dan in Dortmund voor het spelen van deze derby. dus Huub Stevens. Ryan Babel wist het net voor Hoffenheim ook niet te vinden. Het thuisduel met Freiburg eindigde in 1-1. Hamburger SV is nog altijd ongeslagen sinds trainer Fink de scepter zwaait. HSV speelde met 1-1 gelijk bij Hannover 6 und uh, Jeffrey Bruma scoorde voor HSV. Hertha bayer leverkoes werd 3-3. Nürnberg versloeg Kaiserslautern met 1-0. En Augsburg won van Wolfsburg 2-0. Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach... gaan een kop met 29 uit 14. Bayern München heeft nog een wedstrijd goed, 28 uit 13. Bayern speelt morgen uit tegen Mainz. Schalke 04 is vierde, 25 uit 14. Gevolgd door Werder Bremen, 23 uit 13. En Werder speelt morgen nog thuis tegen Stuttgart. Dan de Spaanse Primera División. Daar won Real Madrid in een keiharde wedstrijd... met 4-1 van stadgenoot Atletico. Voor Real scoorde Ronaldo twee maal. Bij Atletico vielen twee rode kaarten en vijf genen. Real kreeg alleen Alonso een gele kaart. Valencia behoudt enigszins de aansluiting met Real Madrid en Barcelona... want Valencia won met 2-1 van Rayo Vallecano. Om tien uur is begonnen Getafe tegen Barcelona. Er is nog niet gescoord daar. Uh, aan kop gaat Real Madrid 34 uit 13. Barcelona heeft er 28, maar dan uit 12 is tweede. Uh, Valencia 27 uit 13 is derde. Levante 23 uit 12. En Malaga 20 uit 12 uh, bezetten. Ook nog plaatsen in de kop. Dan de Italiaanse Serie A Lecce tegen Catania 0-1. Novara tegen Parma 2-1. En nog niet afgelopen is Atalanta tegen Napoli 1-1. Maar wel afgelopen is Lazio tegen Juventus 0-1. En ook Atlanta tegen Napoli. Napoli is afgelopen 1-1 dus. Dan aan kop, uh, dat is helemaal veranderd nu. Uh, Juventus heeft gewonnen, dus die hebben nu uh, aan kop uh, 25 uit 11 gevolgd door uh, Udinese met uh, uh, 24 uit 12. En Lazio heeft uh, verloren, dat heeft dus 22 uit 12 en is daarmee derde. In België ontsnapte Anderlecht aan een nederlaag bij Zultwaardegem. De kreeg keek 7 minuten voor tijd nog tegen een 2-0 achterstand aan. Maar de Sutter 2 en Wassilewski bezorgde Anderlicht alsnog de 3-2-zegen. Andere uitslag in België. Cerkelen tegen Lokeren 1-1. Liersen tegen Club Brugge 0-1. De winnende goal was van Björn Flemings. Westerloop Bergen 2-1. STVV Leuven 2-1. En Beerschot Kortrijk 0-1. Anderlecht gaat een kop. 35 uit 15. AA Gent is tweede. 29 uit 14. Club Brugge 28 uit 15. Net uh, zoveel als standaard. En Cerkelen Brugge is vijfde met 27 uit 15. Genk had uh, dus een wedstrijd. Gent had dus een wedstrijd het minder gespeeld, speelt morgen nog thuis tegen Racing Genk. over Didi. Oh, oh, oh, oh. Wat een goal. De, de goal. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met PSV FC Groningen 6-1. Bij Rus was het 3-0 door Strootman, Mertens en Labiat. 4-0 werden door Wijnaldum. Toen kwam Groningen terug Pedersen 4-1. Maar 5-1 Matafs en 6-1 Toy van den... De andere wedstrijd, de vroege, was NAC Veen. 2-2. Bij Rus was het 2-1. Djuricic zette Veen op een voorsprong. Lurling maakte gelijk. Zomer zette NAC zelfs op een voorsprong. Maar dat deed hij door in eigen doel te schieten. Althans, hij kreeg een bal op zijn rug. Nogal ongelukkig. 2-2 werd het door Jan Maat. Er viel genoeg te genieten in Breda. Een van de uitblinkers vanavond was Anthony Lurling. De 34-jarige speler van NAC voetbalde als in zijn jonge jaren.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 Heerenveen blijft de indrukwekkende ongeslagen reeks maar volhouden. De ploeg verloor voor het laatst op 20 augustus.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 Roda tegen Herakles eindigde in 3-1 en alle goals vielen naar rust. 1-0 en 2-0 Jonker, 2-1 Overtoom uit een strafschop en 3-1 Malky. Maats Jonker liet eindelijk weer eens zijn kwaliteiten zien. Hij scoorde twee maal en gaf de voorzet waaruit de derde Limburgse treffer werd gemaakt. Jonker had nog maar één keer gescoord dit seizoen... en twijfelde een beetje of hij er dan wel kon. Ja, een beetje wel. Dat knaakt wel een beetje aan je. Um, je probeert wel hetzelfde te doen. Uh, ik speel iets met een andere rol dan de afgelopen jaren. Uh, daardoor kom je ook niet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 Ja, we geven de goals natuurlijk onnodig weg. Dat is bij de eerste, dat is bij de tweede, denk ik zo. Eh, op het moment dat je 2-1 maakt, valt gelijk erachteraan de 3-1. Dus je te vallen ook nog op verkeerde momenten. Hoewel wij met name ook de tweede helft eh, in de omschakeling er ook wat kansen kregen. Met wat afstandsschoten van net buiten de 16, die, eh, die net niet goed vallen. Dus ik vind het een onnodige nederlaag, maar, maar wel terecht. VVV de Graafschap eindigde in 1-2. Berust stond VVV nog voor met 1-0 door een doelpunt van Uchebo. Poupon maakte gelijk, Roze zorgde voor de volledige winst van de Graafschap. Het was een onverwachte overwinning voor de Doetegremmers... maar na de gelijkmaker merkte jullie Roze dat VVV een aangeslagen indruk maakte. Ja, dat gevoel had ik wel in het veld. Ja, dat ze ja, niet meer de kracht hadden om, uh, om echt nog aan te zetten. Ze kregen nog wel een grote kans, en, uh, maar uh, ja, ik denk... Uh, ik denk wat ik zal zeggen op, op basis van de tweede helft: gewoon terecht overwinnen. Door die 97 graafschap afstand van VVV. De drie punten van vanavond zijn misschien wel bonuspunten voor de ploeg van Andries Uldering. Nou, bonuspunten, maar goed, kijk, we, we, we slaan een mij van vijf punten met VVV... en met zes nu volgens mij op Excelsior. Dus dat is enorm belangrijk. En we krijgen weer een beetje uitzicht op de ploegen boven ons. Dus wat dat er gaat, is dit natuurlijk een enorm belangrijke overwinning. Bij VVV speelde Moussa een negatieve hoofdrol. Uit onnodig balverlies van de Nigeriaanse spits maakte de graafschap een gelijkmaker. En dat was een cruciaal moment volgens de trainer van VVV, Klen de Boek.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 En alsnog krijg je aan die kans op 2-1. Dus in principe moet je dan gewoon uh, die wedstrijd terug naar je toe trekken. Dat gebeurt dan niet. En ja, dan uh, zijn er heel veel zaken die fout gelopen zijn. Moesa bij de 1-1 ook nog een grote kans op de tweede Limburgse treffer. Vrijdagavond al, gisteravond dus, won AZ van FC Utrecht met 2-0. AZ gaat aan kop, zou dat sowieso gaan. Uh, want uh, had al een behoorlijke voorsprong. 34 uit 13 hebben de Alkmaarders. PSV is tweede, 31 uit 14. FC Twente is derde, 26 uit 13. Dan volgt Veen 22 uit 14. En dan delen de vijfde plaats Ajax en Feyenoord, 21 uit 13. Onderin, vierde van onderen, nummer 15 dus, NEC, 13 uit 13. Dan de Graafschap, 12 uit 14. En dan een gat met uh, VVV, dat voorlaatste staat. Dat heeft maar 7 punten uit 14 duels. Excelsior sluit de met 6 uit 12. Om half 1 morgenmiddag is er RKC tegen Feyenoord. Excelsior tegen ADO Den Haag. Om half 3 NEC Ajax. En om half 5 FC Twente tegen Vitesse. met Waterloo Sunset. PSV Groningen eindigde vanavond in 6-1. Eens kijken wat de trainer van Groningen, Pieter Huistra... kan zeggen over die nederlaag. In aanloop naar deze wedstrijd uh, vertelde je... dat uh, Groningen misschien wel kans had om te winnen bij PSV... voor de eerste keer in de historie. Uh, is iets anders gelopen vandaag?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 iets beter in de wedstrijd kwamen. Maar ja, het was uh, niet goed genoeg vandaag. En ik moet eerlijk zeggen ook een compliment aan de tegenstander geven... want die hebben het uitstekend gedaan. Ja, PSV speelde goed inderdaad. Maar jullie leken bij tijd wel een amateurteam. Nou, zo erg is het ook weer niet. Maar we maakten wel amateurfouten. Dat heb je gelijk in. En uh, ja, dan word je tegen dit soort ploegen je direct afgestraft. Ik uh, moet ook een beetje dan de schuld bij ons geven. We hebben geprobeerd en eigenlijk de insteek gehad om hier te gaan voetballen. We hebben het opzet, uh, het risico genomen om ver uit elkaar te spelen in de opbouw. Nou, en daar zijn we gepakt. Uh, ja, je bent van tevoren dat je dan wordt geslacht op PSV. Nou ja, dat, dat hoeft niet. Kijk, als je de bal goed houdt en je levert hem niet te gemakkelijk in... dan kun je ook ruimte creëren en dan kun je ook zelf gaan voetballen. Maar dat is vandaag uh, ja, niet gebeurd. En... En dat was Pieter Huisstra, de trainer van FC Groningen. Dat met 6-1 van PSV verloor. We worden we in gesprek met Jeroen Gruter. De marathon van Tilburg werd gewonnen door Arjen Stroetinga. Uh, Rob Hadders houdt de leiding in het klassement. En bij de vrouwen, wie anders dan Voske. Tamer van der Wal won uh, in de Massa Sprint. Het was haar zevende zege van dit seizoen. Max van Wezel zit er straks voor met het oog op morgen. En Twan en Tom, morgenmiddag om twee uur bij de volgende Langs de Lijn. Tot dan.